12 uur. Dit is Rachid Finch. De oefenwedstrijd van de Nijmeegse voetbalclub NEC tegen Blackburn Rovers is afgelast. Fans van de Engelse club waren vrijdag betrokken bij ongeregeldheden in Deventer... ...waar Blackburn Rovers een oefenwedstrijd speelde tegen Go Ahead Eagles. En gisteravond gingen de Engelse supporters in de binnenstad van Nijmegen op de vuist met supporters van NEC. Lokale burgemeester Beerte van Nijmegen besloot daarop de oefenwedstrijd tegen NEC af te gelasten om te voorkomen dat er weer ongeregeldheden ontstaan. De grote brand in een voormalig pand van bloemenveiling Flora in Rijnsburg is onder controle. Brandweer heeft inmiddels het zijn brandmeester gegeven. Omwonenden kunnen hun ramen en deuren weer openen. De brandweer had moeite om bij het vuur te komen... en daarom werd een sloopbedrijf ingezet om het pand deels af te breken. Het gebouw zou toch al gesloopt worden. De brand trok vannacht veel omstanders die terugkwamen van een avond stappen. De omstanders leverden volgens de brandweer geen problemen op. Bij de brand in Rijnsburg is niemand gewond geraakt. Op een festival in steenwijker -Wolt in de kop van Overijssel zijn gisteravond zo'n 15 gewonden gevallen. door het instorten van een grote feesttent. Op het terrein werd het Dickie Woodstock Popfestival gehouden. Volgens de politie hebben de meeste gewonden kneuzingen en botbreuken. Ooggetuigen zeggen dat een groot deel van de tent instortte. door het plotselinge noodweer. Er waren toen zo'n 150 mensen in de tent. Bij een aanslag in het zuiden van Jemen zijn zeker 35 doden gevallen en tientallen mensen gewond geraakt. Gebeurde op een begrafenis in een dorpje in de provincie Abiyan, toen een zelfmoordterrorist zichzelf oplies. Zachtoffers zijn strijders van een stam die met het jemenitische leger meevecht tegen islamitische militanten. Het weer, vooral langs de kustbuien die zich vanmiddag richting het oosten verplaatsen, ook neemt de kans op onweer dan flink toe. voor wordt 22 tot 25 graden en ook de komende twee dagen blijft het wisselvallig.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 Sunday That one day when I'm with you It seems that I sigh every Tuesday I cry every Wednesday Oh my, how I long for you And then comes Thursday Gee, it's long, it never gets by And Friday makes me feel Just like I'm gonna die But after payday I one day I shine all day. Sunday, that one day when I'm with you. Friday makes me feel just like I'm gonna die. But after Bay Day is my fun day. I shine all day Sunday, that one day when I'm with you. That one day is my fun day. Ja, Goedemorgen, Zandvoort, hier Ademspoor op een regenachtig gasthuisplein. En een beetje nadenken over, over wat er gisteravond maar allemaal gebeurd is in het Zandvoortse. Uh, we gaan eerst even een stukje draaien, van, uh, want het moet er even allemaal even uitzoeken. Het is allemaal, ik kom hier eigenlijk heel haastig naar binnen. Uh, u hoort uh, nummer 1 van de CD, deze. Het Metropolekerst met uh, Martijn Vink en Peter Nieuws Gitaar. Hans Vrooman op piano. Sorry hoor, uh, uh, het wordt toch uh, Rob Hoeken. Ja, het is een beetje rommelig. De CD deed het ook niet helemaal goed, maar u hoorde dus erop Koeken. En daar moest ik natuurlijk gisteravond aan denken, toen ik daar... Uh... We hadden zelf met Spoor 5 gespeeld uh, op, het, uh, op het plein daar bij de Jenks. Uh, het was heel gezellig. En uh, daar kwam dus uh, de, de, de, de, de Boogie Woogie uh, band van... Uh... Martijn Schok. En uh, het hele plein stond op zijn kop. Er werd uh, volop uh, gejived. En iedereen vond het fantastisch. Uh. En uh, ja, toen uh, dacht ik, we hebben zelf aan de tijd dat uh, Rob Hoeken speelde. En u hoorde net Rob Hoeken met Descartes. En ja. Er uh, was natuurlijk toch iets heel bijzonders in dat, uh, dat uh, idoom van, van woogie woogie. Ja, gisteravond. Uh, ik heb er een, uh, over het jazzfestival in Zandvoort een, een heel dubbel gevoel over. Uh, er gebeurden een de paar on, uh, gebeurde onbeschaamde dingen. Uh, ik was. Uh, na, uh, nadat ik zelf gespeeld dat ben ik gewend naar, natuurlijk naar het Kerkplein... ...waar John Engels speelde met Arthur Heuwekemeijer... ...die dus de hele boel georganiseerd heeft in Zandvoort. En geloven mensen. Er, waren, er zijn in Zandvoort nog nooit zoveel Nederlandse talenten... ...topmuzikanten op één avond geweest als gisteravond. En uh, ik moet u zeggen dat het natuurlijk heel vrij rustig was in het dorp... Uh, het concert van de tweede set heb ik gehoord van John Engels en Arthur Heverkemeijer met Jan Rijnen op piano en op contrabas. Dat was me even niet bekend hier. Maar er was wel natuurlijk Rick Mol bij. Rick Molde, een van de beste trompetisten die Nederland rijk is. Daar stonden behoorlijk veel mensen te kijken. We zijn weer even op verzoek van mevrouw teruggegaan... want die is natuurlijk helemaal gek van woogie woogie naar uh, het dorpsplein van Martijn Schok. Mijn vrouw ging naar huis. Ik heb enthousiast mijn saxofoon gepakt... om mee te gaan spelen met uh, de, de jam session in de, in de Halterstraat, waar uh, ook weer Arthur Heukenmeijer met zijn kwartet klaar stond... om muzikanten te ontvangen. Nou ja, dat was een beetje depressief, want ik niet de halte staat in en ze waren al in het pakken bij Café Nuf, waar de Veenbroders speelden, ook niet de minste jongens in Nederland. Ik kwam bij het podium aan en daar stonden vier fantastische muzikanten te spelen. Maar er waren alleen geen mensen bij de, bij de bierpomp. Dus de bierpomp liep niet en de, de kastelijn van de overkant die werd een beetje ontevreden. En vijf minuten later werd het podium ontruimd en er werd keiharde solmuziek gedraaid. Nou, dat was dan uh, Jazz Zandvoort uh, uh, 2012. Uh, een beetje schaamteloos. Maar goed, ik heb uh, Rick Mol, uh, de trompetist die op het plaatje stond hier met het me en dan hoort u een prachtige Braziliaanse samba. No Paragolé. het uh, Ja, na de schaamteloze vertoning in de in de staat, uh, ben ik uh, naar huis gegaan en even de hond gehaald. En ik denk, ik ga nog even om kwart over twaalf naar het kerkplein, uh, waar een van de beste saxofonisten van Nederland uh, onze onze grote vriend Benjamin Herman stond met zijn trio. Met Ernst Glerum op de bas en Joost Patokka op de drums. Uh, tot mijn grote verbazing stonden er uh, nog maar uh, een handvol mensen te kijken. En uh, dat was voor mij eigenlijk de, uh, het prachtigste stukje van de avond. Want, want die Benjamin Herman met zijn drieën liet horen. Dat was van echt van ongelofelijke kwaliteit. En uh, heel schrijnend dat er... ...eigenlijk uh, geen mens naar luisterde. Daarvoor op het kerkplein... ...was natuurlijk de, de grote jazz-veteraan... Uh, ...John Engels, de drummer... ...en gelukkig waren daar wel... Uh, ...behoorlijk wat mensen. En daar heb ik ook echt van genoten. En het deed mij uh, denken... aan de tijd... Van de Diamond Five natuurlijk. En uh, de Diamond Five dat was de eerste Nederlandse hardbop formatie. En die maakte in 1956 al een fantastische cd. Of toen natuurlijk een plaat. En daar gaan we een stukje van draaien. En het is een compositie van Benny Golson. En dat uh, heet uh, Fair Weather. Ja, dat waren nog eens tijden. Diamond Five met John Engels, Hardy Verbeke, Jacques Scholz en natuurlijk Kees Slinger op piano. Er waren gisteren in Zandvoort natuurlijk ontzettend veel goede, jonge jazzmuzikanten die er niet was, was Loet van der Lee. En dat is ook van de nieuwe generatie jazzmuzikanten. En die heeft een kwartet met Johan Plomp op de bas. En Joost Kesselaar drums. En hij speelt een eigen compositie. En het heet... Uh... Oh nee, het is een compositie van Johan Plomp, sorry. Dus een, uh, de bassist van het stel. En dan moet u maar eens horen hoe mooi een trompetje kan klinken. Homeground. Ja, Root van der Lee met zijn kwartet, de, de, de jonge trompetist die er gisteren niet was. Wie er wel was en waren, dat waren de Veenbrothers. De Veenbrothers Veen is een hele bijzondere familie uh, met uh, Paul van der Veen uh, met een F. eerst Mark van der Veen die speelt piano en Clemens van der Veen, contrabas en Matthijs van der Veen speelt drums. En dat zijn alle vier fantastische muzikanten. En uh, ik heb hier een cd'tje meegenomen. Van het Orkest Met als soliste een fantastische zangeres uh, Lilian uh, Vieira. Een Braziliaanse die uh, kort geleden nog in het Openlucht Theater te bewonderen was. U hoort het uh, Orkest met Lilian Vieira. Met als solist op alt-saxofoon. De man die gisteren nou, bijna uh, voor, uh, voor tien mensen speelde in de Halterstraat, uh, Paul van der Veen, Karin Gozo. S. Van der Veen, die gisteravond nog in de Haldenstraat te bewonderen was. En. Uh, nou, dat is ook, ook de gewoonte dat we nog eventjes iets gaan zeggen over. wat er vanmiddag misschien nog is aan, aan jazz op het strand. Nou, er is uh, eigenlijk. Uh, maar één uh, jazz-band uh, uh, die speelt. Uh, bij nummer 10. En dat is. ik ben daar zeer benieuwd naar. Ik ga absoluut even kijken. Want uh, Zandvoort en Ger Groenendaal heeft een totaal nieuwe formatie. Uh, uh, hij heeft daar wel vrijdag bij XL gespeeld. Maar uh, ik heb ze nog niet gehoord. Dus ik ben ontzettend benieuwd. En dat uh, op nummer 10 op het stand. Vanmiddag om drie uur. Ger Groenendaal. Met zijn mainstream combo. en. Uh... Ook nog is op Take 5 vanmiddag muziek. En dat is de band van Kees Koek. Dat heet Different Koek. En dat heeft een hoog Lutjans gehalte. Dus als u lekker wilt dansen en meezingen. Dan is het Take 5. Daar ga ik ook zeker nog even langs. Weer feest. Nu heel wat anders. Italianen, de Italianen zijn hele goede jazzmuzikanten. Of Italië heeft heel veel goede jazzmuzikanten. Maar dat ze jazz songers of zangeressen hadden, ja, er was er eentje. En heet, ik kan even niet gauw op zijn naam komen. Hoe heet hij ook weer David? Weet jij het of niet? Met die prachtige donkere stem. Maar uh, de meiden die heten de Pepuni Sisters. En de Pupini Sisters dat waren, zaten in het achtergrondkoortje van Kate Boos. En onder andere ook van Blondie. En zij uh, zijn hun eigen weg ingeslagen. En ze worden wel eens vergeleken met de Andrew Sisters. En dat hoort u dan ook nu. Een compositie van Hugh Ellington I don't, it don't mean a thing, if it ain't got that swing. Bye, bye, bye. Ja, de Poppini sisters Nou, we blijven even bij de zangeres. Een heel eigenzinnige Nederlandse zangeres is Florien. En die hoort u nu in de compositie van Bruce Springsteen. Springsteen, steen. Ja, het zal wel een, hij zal wel onze voorouders gehad hebben. Uh, zij gaat voor u zingen van Springsteen Fire. Riding in your car You turn on The radio You're pulling me close I just say no I say that I don't like it But you know say that I don't love you But I'm burning with desire My nerves all jumping, acting like a fool, while your kisses, they burn, but my heart I yeah. U hoorde een korte impressie van uh, het prachtige nummer uit uh, The Wizard of Oz uh, over de rainbow van de Nederlandse jazzpianist nummer 1, uh, Michiel Borslap. Weer heel wat anders. Uh, het is bijna 1 uur. U gaat zo direct uh, dan ook luisteren naar uh, collega-presentator Tom Hendricks. Uh, die gaat iets uh, met de Big Bands doen. Maar u gaat eerst nog even luisteren naar uh, Winton Marsalis uit de Marsalis-familie. Een van de beste trompetisten die Amerika voortgebracht heeft en directeur van het conservatorium in Manhattan. Uh, hij begeleidt ook uh, hierbij uh, de Amerikaanse stemkunstenaar Bobby McFerrin. En het heet Baby, I Love You. naar de extra uren van Zandvoort Jazz. In verband met het jazzweekend wat we gehad hebben de afgelopen dagen. Zo direct gaat onze collega Tom Hendricks door. Van 1 tot 2. Dus blijft u lekker luisteren. U heeft geluisterd naar Adam Spoor. En die werd natuurlijk fantastisch geholpen qua technisch door David Habich. We gaan eruit met de Metropole Orkest die uh, een LP heeft gemaakt van Charlie, Charles Mingus uh, composities. U hoort Randy Brecker uh, als solist bij het Metropole Orkest En de compositie van Mingus heet Gunsling Birds.